Dit is een podcast van Clara. Het verlies van België. Met Johan op de Beek. Het is donderdagochtend 23 september 1830, de klok slaat 6 uur in de ochtend en 10.000 Nederlandse soldaten komen via Everen en Schaarbeek recht op Brussel af. Uh, en dat dan nog wel, terwijl hun militaire muziekkorpsen uh, er uh, uh, op losblazen en, en paradoxaal genoeg wat zijn ze aan het spelen, zeg, ongelooflijk ze, ze spelen de militaire mars uit La Mouette de Portichie uitgerekend, de opera die, die het hele ding in vuur en vlam heeft gezet op uh, 25 augustus ze moeten toch wel uh, serieus wat zelfvertrouwen gehad hebben, die Nederlanders, dat ze, dat ze de, de operaliederen van, van de opstand gebruiken om, om Brussel uh, te gaan bestormen. in Brussel daar horen, ze, daar horen ze het klaroengeschal uh, in de verte weer klinken. Sint Goedele, de klokken beginnen daar de alarmklok begint daar te luiden en de weinige revolutionaire leiders die nog in de stad zijn. Charles Rogier bijvoorbeeld. Ze pakken hun biezen. Want ze weten, dit kan niet anders dan slecht aflopen. Ja, het is een verrassing. Hè? Ze komen twaalf dagen vroeger uh, bij Brussel dan ze gedacht hadden de revolutionaire Van de Weijer. Het kopstuk is al weg. Uh, Louis de Potter, die zit natuurlijk in Frankrijk. Felix de Mirode, die zal gaan lopen. Die zit in rix op zijn buitenverblijf. Jean de Bien is er niet. En het zijn er nog een paar een handje vol en dan nog niet eens de toppers... die gebleven zijn. Uh, ja, het, zijn het zijn eigenlijk... gewone mensen... Uh, een paar duizend gewone mensen die de straten al dagenlang hebben gebarricadeerd. Er is geen kassei meer in de straatstenen. Uh, de straat, alles is opgebroken. Uh, de bomen zijn omgehakt op de grote lanen. En daar worden barricades mee gemaakt. En, en men heeft koeriers gestuurd naar, naar de borinage natuurlijk. Naar Luik, naar Leuven, naar Waver. En daarvan komen uh, honderden en honderden versterkingen. Maar dat, wat, wat kan dat nu toch allemaal uitmaken als daar... Uh, als daar het Nederlandse leger komt... met een duidelijk consigne van koning Willem... die aan zijn zoon, prins Frederik... het volgende bevel heeft gegeven. U dient Brussel in te nemen... er de vreemde bendes verjagen... die haar bezetten... en zo een einde maken aan de anarchie... waaraan de stad ten prooi is. Voilà, dat is een duidelijk bevel. Uh, en ze mogen, ze mogen ver gaan. Hè. Dat, uh, dat is in het geheim ook wel beslist... Constant Rebecca is daarbij, dat is een scherpslijper. De stafchef die gaat er niet meer lachen. En ze gaan, ze gaan via vier stadspoorten is het plan gaan ze de stad innemen. Via de Lakense poort, de Schaarbeekse poort, de Leuvense poort en de Vlaamse poort zullen die troepen binnenkomen. Ondertussen weten ze eigenlijk nog niet, de koning en zijn zoon en Constant Rebecca, dat het dat de eerste aanvallen op België dat die, dat die eigenlijk nog niet zo bijzonder leuk verlopen zijn voor het Nederlandse leger, bijvoorbeeld in Leuven, een aanval op Leuven, ...compleet mislukt 1400 soldaten... ...die daar eigenlijk uh, door wat geweervuur... Van, van, ...vanuit het Kreupelhout in de Tienze Steenweg... ...gewoon weggeschoten zijn, gaan lopen. Tienen, sticht, dat is ook een straf verhaal... ...in Tienen vinden er een paar slimme inwoners niet beter op... ...dan de stadspoorten te barricaderen... ...en dan gaan ze omgekeerde boterpotten... ...dat zijn dus die grote gaten van die boterpotten... ...op de stadspoort zetten... ...en die van ver lijken die op kanons lopen... ...die ze natuurlijk niet hebben... En die Hollanders trappen daarin en die, en, die, en die pakken tienen niet. En dus, ja, terwijl het klaroengeschal daar weer klankt en de, de, de, de, de stommen van Portici in zijn vrolijk opstappen naar Schaarbeek, hebben ze ondertussen al een pak sla gekregen, de Hollanders. Heeft, uh, ...heeft geen leiding meer. De revolutionaire leiders zijn er niet. En wie het uh, wapen opneemt, dat zijn gewone mensen. 95% van, uh, van de gewapende revolutionairen, dat weten we vandaag uit onderzoek... ...dat zijn uh, niet uh, degenen die, uh, die de revolutie zijn begonnen. Uh, de, de, de liberale elite, uh, ja, de, de, de geletterden. Maar dat zijn bijna allemaal mensen uit de arbeidersklasse... Die, die ook nog eens bijgestaan worden door geëmigreerde revolutionairen, waarvan het merendeel Vlaamstalig is. En dan zijn er ook de, de voormalige bonapartisten, soldaten en officieren van Napoleon die, die geëmigreerd zijn, gaan vluchten zijn, in Brussel wonen en die niet liever willen dan deze revolutie te gaan helpen. En hun hulp zal natuurlijk heel belangrijk zijn. Zij zijn de enigen die er iets van kennen van, van oorlog voeren. Maar toch, uh, dit, dit, dit is een onmogelijk verhaal. Dit is een, ja, een ongeregeld zootje tegen een, een, een regulier leger geleid door professionele officieren. Krijg dat, krijg dat maar eens uh, recht. Ja, um, nogthans, uh, ze slagen er natuurlijk vrij snel in de, de Nederlanders om, om Brussel binnen te marcheren, maar maar in de Koningsstraat, een van de belangrijkste straten... tot op Heden van Brussel, die recht uitgeeft op, uh, op het parlement en de paleizen. Daar, daar begint het al mis te lopen in de ochtend. Uh, de eenheden, ja, ze stoten zo'n 500 meter door tot in die Koningsstraat... en plotseling, plotseling begint het vanuit de ramen. Uh, de ramen worden open gesmeten, kapot kapotgestoken... en er wordt alles wat ze daar hebben, potten en pannen... worden op die soldaten gegooid en geweerschoten. En de ene na de andere Nederlandse soldaten... Sneuvelt en ze, ze trekken terug, en er moet al meteen een topofficier helemaal tot vooraan komen met nieuwe professionele grenadiers om door te breken. Dat is wel niet helemaal wat ze verwacht hadden. Een walk over, dat hadden ze verwacht, maar niet zo'n felle weerstand. Tuurlijk, het blijft een leger en ze gaan doorstoten. Ze vechten zich over de barricades aan de Leuvense weg achter het, achter het Paleis der Natie, het, het hedendaagse parlement. Ze vechten zich weg en ze bereiken het fameuze Warandenpark. Het hart van Brussel met aan de ene kant het parlementsgebouw, aan de andere kant uh, het paleis. En daar gaat de, de, de, de hoofdmacht of een hoofdmacht van de, van de Nederlandse strijdkrachten uh, kamperen. En kamperen is het juiste woord, want uh, hij, hij heeft uh, de officier van, uh, van, die, van die grenadiers, uh, de klerk, die heeft opdracht gekregen van je moet dat park bezetten. En hij gaat dat doen. Maar hij gaat ook niet meer doen dan dat. Zo'n typische, ja, gezagsgetrouwe officier. Hij is op een paar meter van het Koningsplein... waar nu tegenwoordig Bellevue is en het Museum van de Dynastie. En dat Koningsplein, dat is natuurlijk, zoals we vandaag weten... de verbinding tussen dat Warandepark en de bovenstad, de Naamse Poort... waar een ander deel van het Nederlandse leger ondertussen aankomt. Als die twee elkaar vinden... Ja, dan wordt het... Dan, dan is Brussel eraan. Wel nu, die grenadiers uit dat Warandenpark die verzetten geen poot uit dat Warandenpark. Ze verzuimen om dat Koningsplein in te nemen... waar op dat moment, wel welgeteld, zes revolutionairen... met een geweren, een gewere, en een riek of zo staan... Het was een kleintje natuurlijk geweest... maar ze doen het niet. En ze zullen er nooit meer in slagen... om dat cruciale punt in te nemen. Want op hetzelfde moment... waarop uh, dat allemaal gebeurt... is er in de benedenstad... iets anders aan de gang. Daar loopt het heel fout. Uh, een ander deel van het Nederlandse leger... steekt binnen via de Vlaamse steenweg. We zitten nu een beetje in de buurt... van de Dansaarstraat en zo verder. En, uh, en daar... Uh, daar breekt echt paniek uit bij de soldaten... ...wanneer ze vanuit de huizen en de barricades onverwacht... ...want ze hadden ook daar gedacht dat het allemaal makkelijk ging gaan... Ze worden daar door, door de bijna voltallige bevolking van die straten daar bekogeld. En ze gaan lopen. Ze gaan zelfs de stad uitlopen, dat, uh, dat onderdeel. En ze zullen nooit meer terugkomen. En hetzelfde bij de Lakense poort, waar generaal de Fauvage zelfs de aftocht moet, uh, moet blazen. En dat betekent dat, betekent dat, dat al die bewoners die, die, uh, die daar meegevochten hebben... ...de handen vrij hebben nu om naar de bovenstad zich te reppen. Ondertussen, je moet je dat voorstellen... Onophoudelijk luidt de stormklok van Sint Goedele over de stad Alarm. Zo verloopt die eerste dag helemaal niet zoals uh, de Nederlandse staf zich dat had ingebeeld. Ze zitten eigenlijk een beetje vast. En, en de dag daarop, 24 september, keren de revolutionaire leiders terug naar Brussel. Van de Weijer, Jean de Bien, ze keren terug. Want ze, ja, ze, waren, ze waren gaan lopen, ze dachten dat uh, ze gaan ons pakken. En, en, en nu blijkt dat anderen in hun plaats de stad verdedigen, de gewone mensen. En ze komen terug. Uh, Prins Frederik begint ook te begrijpen dat dit... Niet, niet gaat zoals men wil. En hij gaat, hij gaat beginnen onderhandelen. Uh, hij opent, doet een ouvertuur richting revolutionairen. En hij stuurt een gezant uh, naar, naar de enige die daar nog overgebleven is aan, aan leiders, baron Doogvorst. En uh, hij zegt het volgende. Zijn koninklijke hoogheid, prins Frederik der Nederlanden... Nodig de heer baron Doogvorst uit om samen met hem de mogelijkheden te onderzoeken... tot het herstel van de vrede en de rust in de stad. En geeft zijn woord dat hem geen kwaad zal geschieden... en dat op geen enkele manier de vrijheid en de veiligheid van de heer Doogvorst in het gedrang zullen komen. En die Doogvorst was toch een beetje bij de conservatieven in Brussel. en is geneigd om op dat voorstel in te gaan. Die houdt eigenlijk niet van die revolutie. Maar Hoogvorst heeft niks meer te zeggen. Want ondertussen is Charles Rogier, de luikse revolutionair, de hardliner, teruggekomen. En die slaat met zijn vuist op tafel. Geen sprake van, die voelt, die voelt het misschien. We kunnen dit misschien toch winnen. En ja, voor de zoveelste keer blijkt dat die doogvorst, dat die, dat diegene, die heeft niet genoeg karakter. Die kan niks inbrengen tegen die welbespraakte retoriek van die, van die, van die geweldige uh, Rogier. En dus gaat het eerste antwoord aan Frederik als volgt luiden. Nieuwe versterkingen naderen ons. Nieuwe versterkingen naderen ons. Opnieuw zal er bloed vloeien. Dit zal fataal zijn voor de bevolking en de Nassau-dynastie. Het hangt af van zijn koninklijke hoogheid om dit te vermijden door de troepen terug te trekken tot een perimeter van acht dorpen buiten de stad. Tot een perimeter van acht dorpen buiten de stad. Getekend baron van der Linden, Odoogvorst, Charles Rogier en André Jolie. En dat is de, de, de eerste... Uh, de eerste uh, zogenaamde commission administratieve... een beetje een mollige benaming... voor wat in die tijd uh, ja, de voorloper wordt... van het voorlopig bewind. En prins Frederik leest dat antwoord... en geeft opnieuw toe. En hij zegt... Ja, oké, okay, ik zal mijn troepen terugtrekken. Op voorwaarde zegt hij dat de vijandelijkheden stoppen... en men zich met zijn koninklijke hoogheid... beraadt over de noodzakelijke maatregelen... om de orde te doen terugkeren. En dan... Hè, Heel typisch eigenlijk voor het lef, de kuts en de zelfverzekerheid van die, van die toenmalige revolutionaire leiders komt het antwoord. En dat antwoord, daar moet die prins van zijn, van zijn stoel gedonderd zijn, dat antwoord is als volgt. Prins, het volk heeft gebloed. De stad is voor een deel in vuur gezet. Zonder deze omstandigheden is het zeer moeilijk een akkoord te sluiten. De woede is zo groot dat wij niet kunnen garanderen dat ons akkoord ook de algemene volkswil zou vertolken. Niettemin denken wij dat de onmiddellijke terugtrekking... ...der troepen nog kan vereidelen... ...dat de soldaten worden afgeslacht... ...en dat het koninkrijk ten onder gaat. <middels> Haha, dit is een heel heldere boodschap, nietwaar? Van die mensen daar met hun drie geweren en vijftien uh, man... ...dat is een beetje meer... Uh... Zij Ze zeggen eigenlijk, na drie dagen, uh, meneer Frederik uh, Prins, is uw leger geen stap verder, wij zijn aan de winnende hand. Wat niet waar is, dit is blufpoker natuurlijk, maar men is heel duidelijk, we gaan dit niet uit handen geven, capituleren, nooit, uh, terwijl, terwijl daar tienduizend... Nederlands voetvolk staat tegenover ja, misschien 2000 revolutionaire slecht bewapende mensen ongelooflijk en dus gaan we naar zondag 26 september en dan gaat de slag om Brussel naar een hoogtepunt MUZIEK Ondertussen raakt zo ongeveer de hele stad erbij betrokken. De, de meesten vechten niet, maar wie niet strijdt, verschuilt zich en anderen maken eten klaar voor de manschappen. Of verzorgen thuis de gewonden. Op straat raapt men de Hollandse kanonskogels op die door de, door de stad zijn gezocht, men laat ze afkoelen. En men draagt ze dan naar het Koningsplein, waar ondertussen Belgische, een paar Belgische kanonnen staan die, die terugschieten naar, naar de troepen in het Warrandepark. Uh, in in vele, vele Brusselse huizen worden, worden kardozen gemaakt voor, voor de musketten. Bij Jean de Bien, thuis bijvoorbeeld, uh, de Kokin die is daar dag en nacht soep aan het maken... ...voor de soldaten, voor de revolutionairen. Uh, zelfs musketkogels worden daar gesmeed. De vrouw van Jean de Bien... Die gaat, uh, ...die gaat Cardouzen vullen... ...en zijn twee zonen en de huisknecht... ...die zijn aan het vechten, aan het schieten... Uh, met, uh, ...aan het strijden op het Koningsplein... ...tegen de, tegen de soldaten. en uh, Bij het Warandenpark op zondag... Uh, bijna alle huizen die op, het, uh, op de Koningsstraat uitkijken zijn ondertussen allemaal in handen van, van de revolutionaire en die komen, die komen op een ongelooflijk idee. Uh, die, die straten die het, het Warandepark uh, om, omringen en vooral die huizen die op het Warandepark uitgeven, wat doen ze daar? Ze kruipen erin en ze... Ze breken de muren door tussen die huizen. En daardoor kunnen ze dus, zonder dat de Hollanders die in het park staan dat merken, kunnen ze zich dus van het ene huis naar het andere verplaatsen. En van daaruit doen ze dus verrassingsaanvallen op die, op die verraste soldaten in dat park. Een echte stadsguerilla. Dat is niet uitgevonden in Vietnam, dat is uitgevonden in de Brusselse revolutie. Ze zijn er ook ingeslaagd uh, om een paar kanonnen uh, helemaal door over de trappenhuizen tot, in, tot op de bovenste verdieping van Bellevue te sjouwen. Bellevue, een van de twee klassicistische gebouwen die, uh, die net naast het Koninklijk Paleis uh, het uh, Warrandepark afbaken en vandaag nog altijd uh, te bewonderen, maar toen al een kaas vol gaten Banaal stukken geschoten door de, de kanonsstukken vanuit, vanuit het park, de Hollanders. Maar nu kunnen ze terugschieten vanop het Bellevue-dak. Schieten de revolutionairen nu de ene kanonskogel na de andere doorheen? Dat park en daar, daar vallen nu slachtoffers en, en het, het moreel van de Hollandse troepen begint in te zakken. Ze zitten daar nu al een paar dagen opgesloten en ze, ze zijn met veel, maar, maar ze bereiken niks. En, en dat begint daar allemaal te kraken natuurlijk in dat, uh, in dat park. Het moreel van de, van de troepen daar van de koning uh, keldert en niet één compagnie waagt zich nog uit de paleizen of uit het park. Dit is, dit is uitzicht Loos. En, uh, en zo zal het gebeuren dat uh, men uiteindelijk uh, s'nachts om half vier uh, gaat besluiten om dat Nederlandse leger terug te trekken. Waar rempel? Hoe kan zoiets gebeuren? En het gebeurt toch, rankt voor die mannen gelukkig, een dichte mist in de Brusselse straten daar s'nachts... En dat helpt die, die Nederlandse soldaten om, om weg te sluipen werkelijk. Hè? Eh, als teneergeslagen wezens chokken ze daar achter hun slaphangende vaandels langs de Koningsstraat en de Naamse Straat weg. En wanneer ochtends de, de zon, de zon op, opduikt, zien de revolutionairen die zich klaarmaken voor de zoveelste gevechten, die zien. Die zien niks meer in dat park, die, die horen niks meer, die horen geen bevelen meer schreven. En langzaam dringt het tot en door. Wij hebben gewonnen. Ik kan het op de dag van vandaag nog altijd niet door dat uh, warandenpark lopen, zonder daaraan te denken. Achter die boom stond een sluipschutter. Uh, dat beeld, dat, die, dat traliehekken, dat mooie traliehekken uh, op verschillende plaatsen, was gewoon in puin geschoten. En dat prachtige Bellevue gebouw, daar, daar, daar waren meer gaten in dan stenen. Uh, ongelooflijk wat daar toch uh, in die septemberdagen gebeurd is en nog ongelooflijker is dat uh, amper 2% van de bevolking van Brussel gewapend erin slaagt om een, om een uh, regulier leger uh, op de vlucht te jagen en dat zal een schokgolf door Europa jagen overal is men versteld van dat nieuws, niet in het minst natuurlijk in Den Haag Van België met Johan op de Beek terwijl uh, dat ongelofelijke verhaal in Brussel aan de gang is, ja, de, de belangrijkste leiders zijn weg en men mist natuurlijk uh, de bezieler, de, de volksheld Louis de Potter verbannen in Parijs uh, verblijvend. Die, uh, ...die ondertussen, uh, ja, ze, ze, eigenlijk moeten ze hem niet... Hè. ...eigenlijk vinden ze hem veel te, te radicaal en te republikeins... ...maar het is wel de man waarvan men denkt... dat er één is die ons hierdoor gaat kunnen halen... ...en die het volk mee, mee kan krijgen, want dat hebben ze nodig... ...dan is het wel de potter. En dus Jean de Bien trekt naar, uh, naar Frankrijk om hem over te halen... ...om terug mee naar Brussel te komen, de twee oude kompanen. Maar daar gaat ze iets uh, merkwaardig afspelen... Uh, de potter die, uh, die voelt dat hij eigenlijk niet echt welkom is en dat ze hem misschien wel wat willen, willen gebruiken. En ze gaan elkaar op 20 september, dus nog voor de gevechten in Brussel, ontmoeten in Lille. En dat is een, ja, dat is een, een lang verwacht, maar niet zo heel blij weerzien. De potter die, die zegt: allee, wat zet gij eraan doen? Uh, een voorlopige wind in Brussel of zoiets in elkaar steken. Met zoveel verschillende strekkingen aan boord gaat die regering nooit iets voor elkaar krijgen. Oh, Jean de Bien wordt kwaad. Uh, dat, als, als je niet komt, dan, dan hebben we het zitten. Anarchie. En, en, en hij bedreigt hem ook. Hij zegt: hij zegt de lafaard durft niet. En, ja, hij overhaalt hem dan uiteindelijk om toch met, met de andere uh, revolutionairen... ...zoals bijvoorbeeld de belangrijk, uh, steeds belangrijker wordende Sylvain van de Weijer... ...in Valenciennes drie dagen later een meeting te hebben. 23 september, op dat moment zijn de gevechten uitgebroken in Brussel... ...maar dat weten ze niet, ze zitten daar te ver af. En dus, ze ontmoeten elkaar, Van de Weijer, de potter, Jean de Bien en nog een paar. En de potter heeft het onmiddellijk door als Van de Weijer zegt... Oh, ...alles is verloren... Uh, wanhoop, opgave, angst, dat is wat je in Brussel voelt. En, en hij zegt dan de Potter, ja, in zo'n omstandigheden moeten we toch niet na daar naartoe gaan. Hè? En dan vallen er zware woorden tussen die mannen. En, en daar valt dat, dat bijna onklobbare republikeinse revolutionaire front, Jean de Bien, de Potter, Van de Weijer, definitief uit elkaar. En wat gebeurt er? Uh, de Potter gaat weg. Zegt van, kijk, als je mij nodig hebt, uh, ik mij. Uh, als ik iets kan doen, dan kom ik. Wel nu, als op 24 september blijkt dat het Nederlandse leger, dat krijgen ze te horen daar in Valenciennes, het Nederlandse leger niet doorbreekt in, uh, in Brussel, dan gaan ze eensklaps terug, Jean de Bien en Van de Weijer, en ze zeggen niks tegen de potter. Ze laten hem achter, de potter wordt gedumpt en ze trachten gauw, gauw... om, uh, om hem eigenlijk uh, uit het voorlopig bewind te houden... dat ze nu gaan oprichten in Brussel. De potter gaat dat pas drie dagen later in, uh, in Lille vernemen... op 27 september. En hij komt, hij gaat, hij gaat onder, onder, onder druk... En, en op vraag van een aantal Belgen die daar verblijven... gaat hij terug naar Brussel. En daar uh, hadden ze even niet op gerekend... Uh, Jean de Bien en Van de Weijer en de anderen. Want als de podder uh, uiteindelijk in, uh, in Brussel terugkeert, is dat niets minder dan een ongelooflijke politieke triomf. Hij is 22 maanden weg geweest, in de gevangenis gezeten, verbannen. En wanneer hij uiteindelijk uh, op 28 september aan de Anderlechtse poort komt, dan weet hij niet wat hem overkomt. Men is hem niet vergeten duizenden mensen staan te juichen wild van enthousiasme en het wordt, het wordt nog straffer want uiteindelijk gaan ze, uh, gaan ze naar het grote markt natuurlijk waar hij een, een echte triomf gaat beleven om zes uur, zeven uur s'avonds de stad siddert van op hun ding. en 20.000 mensen en gaat op de ruggen van 20.000 mensen gedragen worden tot op het bordes van het stadhuis en gaat daar een historische toespraak geven. Mijn beste medeburgers, hier ben ik dan, te midden van u allen. Jullie ontvangst ontroert mij diep, nooit zal ik dit vergeten. Ik zal alles doen om u en het vaderland waardig te zijn. Moedig Belgisch volk, jullie hebben op beslissende wijze overwonnen. Zorg er nu voor om voordeel uit die overwinning te halen. Jullie vijanden zijn verstomd. Laten we geen moment verliezen. Laten we ons verenigen rond het voorlopig bewind dat er dankzij u is gekomen. Twijfel er niet aan dat de brandstichters die jullie zo vernederend uit uw hoofdstad hebben verdreven... al nieuwe misdaden beramen. Gedaan met aarzelen en ontzien. We moeten voorgoed de moordenaars uit ons huis verjagen die hier te vuur en te zwaar te werk zijn gegaan. Hebben verkracht en vernield. Wij dienen onze moeders, onze vrouwen, onze kinderen en onze eigendommen te redden. Wij moeten leven als vrije mensen of ons begraven onder een berg van as. Laten we eendrachtig zijn, mijn beste landgenoten. En dan zijn wij onoverwinnelijk. Bewaar de orde. Zij is onontbeerlijk om onze onafhankelijkheid te behouden. Vrijheid voor allen. Gelijkheid voor iedereen ten aanzien van de opperste macht, de natie. En haar wil, de wet. Jullie hebben het despotisme vermosseld. Heb vertrouwen in het gezag dat u hebt gecreëerd en u zult u behoeden voor de anarchie en haar funeste gevolgen. De Belgen moeten alleen hun vijanden angst inboezemen. Vive la Belgique! Een van de grote momenten van de potter die toespraak met een oorverdovende... Ovatie ...op de grote markthoeden die de, die de lucht invliegen. Enfin, ik kan je dat voorstellen, mensen die, die de Brabant zonnen... ...want dat is het, het nieuwe, het passende, het kersverse lied dat iedereen kent... ...uit volle borst beginnen te zingen en op, op het bordes, op het balkon daar... ...van het stadhuis, niks dan euforie schijnbaar dan toch... ...want uh, de Merode, Rogier. Uh, Copa, Rodenbach ze omhelzen. Uh, de potter, misschien ook omdat ze niet anders durven... ...want in hun binnenste uh, denken ze er toch het hunne over. En opvallend, Jean de Bien en Van de Weijer zijn er niet, zijn niet te zien. Is dit een teken aan de wand? Natuurlijk. De potter weet het waarschijnlijk nog niet, Die is opgetogen. Maar uh, niets kan hem natuurlijk uh, voorbereiden op, uh, op de optoffer die, uh, die hem binnenkort gaat wachten wanneer de echte politiek binnenskamers aan de gang zal gaan. Met Johan Op de Beek. Er wordt een voorlopig bewind opgericht. En dat is de eerste, de eerste regering van de revolutie. De eerste regering van België. Maar dat voorlopig bewind. ja, Daar zitten. Ja, eigenlijk zitten daar toch wel. ...de meest radicale elementen in... ...maar natuurlijk ook bijvoorbeeld een de merode... ...de man die absoluut noodzakelijk is... ...om de, de katholieke meerderheid ook te paaien. En dat komt natuurlijk... ...en dat is al de voorafbeelding van... ...van wat daar gebeur, gaat gebeuren in de volgende weken... Tot een, ...tot een geweldige ruzie... ...al direct tussen de potter en, uh, en de merode... De, de, de potter die, die, ja, die schenkt altijd straffe koffie natuurlijk en die zegt tegen die, tegen die katholieke de merode dat, dat jij bent geen revolutionair jij bent de zetbaas van het katholieke adellijke kamp jij wilt alleen maar onafhankelijk zijn om, om dan gewoon verder te kunnen doen met dezelfde sociale orde als we al zo lang kennen en de merode van zijn kant u ziet in de potter gewoon de erfgenaam van de Franse revolutie een gevaarlijke uh, soort demagoog met, met fantasmes, democratische fantasmes... die de belangen van de gevestigde orde bedreigen... en die moeten we van meta van uitschakelen. Zo staan, die, zo staan die mannen die dat nieuwe land moeten gaan leiden... al van de eerste dag tegenover mekaar... En, en daartussen laverende anderen. En vooral Van de Weijer, in oorsprong... en 29 jaar nog maar, hè, die in oorsprong ook een republikein is... maar veel, veel... Sluwer en, en diplomatischer en, en veel realpolitieker en, en, en dat allemaal samen heel ingewikkeld kluwen, gaat, gaat dat nieuwe land moeten leiden. En ze, ja, trouw aan hun eigen idealen natuurlijk, willen die, die liberalen, uh, willen ja, een meer representatievere regering en hoe kun je dat anders doen dan via verkiezingen. En ze gaan dus, ze weten, een nationaal congres, de voorafbeelding van ons parlement, samenstellen via verkiezingen. Maar die verkiezingen, dat gaat natuurlijk verlopen via Sijnsrecht. Sijnsrecht, je betaalt een bepaalde hoeveelheid belastingen, en pas dan mag je kiezen. Dat betekent dat nauwelijks 1% van de bevolking zal mogen kiezen. En daar gaat de potter, Louis de Potter, geweldig tegen te gaan. Dit is niet het land wat hij wilde. Dit is niet... Uh, Daarvoor hebben we het niet gedaan, zegt hij. Uh, om uiteindelijk toch weer opnieuw diezelfde elite... Ja, we zijn dan misschien onafhankelijk. Uh, om diezelfde elite uh, weer hetzelfde te laten doen als, als voorheen. Ze gaan... Natuurlijk op 4 oktober de onafhankelijkheid uitroepen en even later, een maand later in november, zal het tot verkiezingen komen en de potter gaat zich weren op, op alle mogelijke manieren, maar slag na slag zal hij verliezen. Toch voel je aan alles dat men nog niet klaar is hoor, om de republiek te laten schieten. Want bijvoorbeeld, men, men, gaat, men gaat een grondwet beginnen voorbereiden en die commissie die dat, die, die artikelen schrijft, die, die spreekt van een staatshoofd, een chef de l'état, maar duidelijk niet van een koning. Uh, dus je voelt daar men, men die strijd. Die strijd waar ook Jean de Bien, toch wel de centrale figuur in Van de wijd, ...nog altijd niet definitief gezegd hebben we gaan voor, voor een koning. En wat er zelfs zal gebeuren. Op een bepaald moment trekken ze naar Parijs. Uh, Jean de Bien en Tielemans. En Tielemans is een, een, een vriend, een aanhanger van de potter. En wat gaat daar gebeuren? Wel... Voortdurend is Jean de Bien toch wel in de coulissen bezig met het verwerven van steun van de Fransen. in het geheim is hij misschien wel bezig met een soort België als annex van Frankrijk eh, voor te bereiden. En, eh, en ze bezoeken, eh, ze bezoeken de, de, hoge, de hoge vertegenwoordigers, minister van Buitenlandse Zaken en zo verder. Eh, maar op een bepaald moment gaan ze ook naar de rue d'Anjou waar ze de legendarische generaal Lafayette gaan bezoeken. Uh, Lafayette uh, gaat hen daar s'avonds bij kaarslicht en wijn ontvangen... en uh, laat zich daar de, de nieuwe Belgische situatie toelichten. En dan gaat uh, waarschijnlijk op instructie van de potter... gaat Tielemans daar plotseling iets zeggen... waar iedereen in die kamer stil van wordt. Uh, hij stelt aan Lafayette voor om uh, zich tot president van de Belgische Republiek te laten verkiezen. Ongelooflijk. Uh, hij neemt daar iedereen bij snelheid. En dat is kras natuurlijk wat daar gebeurt. Het is ook een beetje een wanhoopsdaad van de Republikeinse fractie... die in Brussel voelt dat, uh, dat het niet bakt. Hè, dat, het, uh, dat men uh, dat men het niet volgt. En Lafayette... Die natuurlijk al zoveel heeft meegemaakt. De Amerikaanse Revolutie, in de eerste rangen de kogels heeft zien fluiten, de Franse Revolutie. En dat allemaal overleefd heeft met een geweldig politiek instinct, natuurlijk. Ook die Lafayette, die vertrekt geen spel als Tielemans hem, uh, hem dat op tafel voorlegt. Uh, en, en Jean de Bien natuurlijk wel, want die, die, die schrikt, die komt direct tussen beiden. Die zegt, oh, maar generaal het dat is misschien beter om niet president, maar misschien groothertog te laten noemen. Lafayette, die, uh, die denkt eens na, die kijkt in zijn wijnroemer naar al die oorlogen, revoluties en machtswissels. En hij zegt op diplomatische toon dat hij het bijzonder eervol vindt wat België hem voorstelt. Maar hij is te oud, zegt hij de sluwe Lafayette. En hij geeft vooral zijn twee achtbare Belgische gasten de raad om voor ze de republiek gaan afkondigen toch nog maar eens twee keer goed na te denken. Ondertussen wordt in, in Brussel natuurlijk uh, tegen koortsachtig tempo een nieuw land uit de grond gestampt. Men moet in alle uh, provincies, in belangrijke steden, uh, Gent en, en Luik en zo verder, uh, moet men ook de revolutie uitdragen. Dat gebeurt niet zonder slag of stoot. Niet te vergeten, Antwerpen blijft ondertussen onder controle van het Nederlandse leger. Dat, dat hebben ze niet. Limburg ook, Maastricht is er nog niet. Maar in Brussel moet men, moet men nu de principes waar men zo lang voor gevochten heeft, moet men nu gaan in, in steen gaan bijtelen. En ondanks de mislukkingen die de potter gaat ondervinden, gaat hij toch uiteindelijk... Enfin, als je de balans maakt, zoveel jaren later gaat hij in dat voorlopige bewind toch echt wel geschiedenis schrijven. En worden daar de principes... De o, zo belangrijke principes van wat een paar maanden later de grondwet zal worden vastgelegd. Op 12 oktober uh, slaagt hij erin om de algemene vrijheid van onderwijs te laten goedkeuren. Op 16 oktober, op initiatief van de Potter, de vrijheid van politieke, religieuze, filosofische, industriële of commerciële vereniging. Dus dat zijn mijlpalen die daar worden verzet. Een dag later de algemene vrijheid van meningsuiting... en de algemene vrijheid van eredienst. En op 21 oktober wordt alle censuur afgeschaft... in de pers en in de theaters. En zo gaat het maar door. Dus men tegelijkertijd slaagt de potter er niet in... om die democratisering echt door te voeren. Zeker niet de republiek eigenlijk te doen aanvaarden... En tegelijkertijd moet je toch zeggen dat ze met z'n allen daar iets neer gaan zetten wat, wat ongekend is hè, in Europa. Men gaat daar de meest moderne staatsvorm in Europa, die Europa kent neerzetten met waarden, met fundamenten waar wij vandaag de dag nog altijd op staan. Maar terwijl dat allemaal gebeurt, moeten we niet vergeten dat uh, er van democratie op dat moment weinig sprake is. En dat is merkwaardig hoe, hoe men daar uitspraken over doet. Hè. De potter die wil, die wil dat, dat stemrecht uitbreiden. Die wil dat niet houden bij dat zijns uh, kiesrecht. En, en is daarom absoluut niet akkoord met de samenstelling van dat Nationaal Congres en die verkiezingen die zich nu aankondigen. Maar hoe denkt de echte... Revolutionaire tussen aanhalingstekens elite van dat moment. Wel, we weten het uit de mond van Joseph Le Die later een heel belangrijke rol zal spelen, later, een paar maanden later nauwelijks. En Joseph Le die zegt hetzelfde. Een gevaarlijke clip diende om zeild te worden. De clip van het algemeen stemrecht lezen we in zijn memoires. Ten slotte was de revolutie gemaakt door het volk. Het was het volk dat gevochten had in het park... en de Hollanders uit België had verjaagd. Dat volk kon zijn aandeel in de regering opeisen... te meer daar het algemeen stemrecht toen... meer voorstanders had dan nu. Ja, eerlijk is die Lebo dus wel. Maar dan komt zijn pragmatische conclusie... en dat is de conclusie van de realpolitiek uit die tijd. Lebo zegt... Maar ondanks de roes van het moment begrepen onze staatsmannen dat een grondwet slechts ten uitvoer kan worden gebracht in een staat waar de burgerij de macht heeft. Joseph Lebo. En dus de doorsnee inwoner zal hier niet aan te pas komen. De revolutie is uitgevochten en, en afgedwongen door de man in de straat. Maar die man in de straat is niet welkom in het parlement. tussen met, uh, ja, met koning Willem en vooral met zijn zoon, hè, de, de kroonprins Willem van Oranje, wel niet goed, want... Uh Willem, de held van Waterloo, de man die het aandierf om in begin september in volle opstand naar Brussel te komen, die, die ziet toch nog een kans, natuurlijk, want het is chaos, het is anarchie uiteindelijk in het land, men, men weet niet waar het naartoe gaat, men zoekt een staatshoofd ook, wordt dat een president of een koning, en Willem... Die gaat plotseling... Uh, hij is eigenlijk naar Antwerpen gestuurd om, om toch nog een beetje de meubels te redden. En hij gaat vanuit uh, het Paleis aan de Meer in Antwerpen een plan bedenken. En dat plan is heel simpel. Als ik nu eens koning zou worden van België... En hij gaat dat waar Rempel ook voorstellen. Uh, vanuit, uh, vanuit Antwerpen gaat hij op 16 oktober laten weten aan het zuiden dat hij eigenlijk toch wel klaar voor is. Ik heb uw toestand zorgvuldig bestudeerd, meldt hij het land. Ik heb uw toestand zorgvuldig bestudeerd. Kies vrijelijk, en op dezelfde wijze als uw landgenoten in andere provincies, de afgevaardigde voor het Nationaal Congres, welke eerlang zal plaatsvinden. Ik stel mij in de provincies die ik bestuur aan het hoofd van de beweging die u naar een nieuwe en vaste staat van zaken leidt. Al dus een kroonprins die dus eraan, en er nog eens aan toevoegt dat hij bereid is om zijn bloed te geven voor de onafhankelijkheid van België. Ja... Daar moeten we geen tekening bij maken hoe dat is aangekomen bij de papa. En hoe dat is aangekomen in Berlijn, in Sint-Petersburg en in Londen, waar men zich geschokt toont over deze troonopvolger die, die zichzelf eigenlijk aan het hoofd van een opstand stelt en, en zijn, vader, zijn vader gewoon naar de achterkamer van de irrelevantie verwijst. En hij heeft daar bovendien, de ramp is, hij heeft zelfs bij de Belgen met geen succes, want het voorlopig bewind voelt zich helemaal niet aangesproken. Hè? Dat is heel terughoudend uh, en zegt eigenlijk, uh, uh, kijk, uh, het is het volk dat de Hollanders heeft verjaagd van de Belgische bodem en niet u, de prins van Oranje. Maar dat is nog niks in vergelijking met de, ja, de, de, de stroom van kritiek die jij in eigen land in het noorden natuurlijk gaat krijgen. In Den Haag is het Groen van Prins Terer, de kabinetssecretaris van de koning, die zegt. Ik gruw van zulke een ontaard schepsel als de prins. En hij voegt eraan toe: die Groen van Prins Terer. Mogen hij nimmer weder de voet zetten op Hollandse bodem. Nimmer de as zijner voorvaderen ontheiligd worden door zijn lijk. Kunt u dat voorstellen? Dat moet nog wel aangekomen zijn. En twee dagen, twee dagen na de proclamatie van zijn zoon, die dus zegt: Ik wil Koning van België worden moet de koning de staten-generaal in Den Haag toespreken... en met een van emotie trillende stem... noemt hij daar zijn eigen zoon een afgedwaalde. Dat komt aan bij, uh, bij Willem, want uh, je moet weten... Uh, ze hadden met elkaar afgesproken... dat men toch wel naar een bestuurlijke scheiding zou gaan... tussen Noord en Zuid... Maar bovendien zou de koning ook aan de kroonprins, aan zijn zoon, de opdracht hebben gegeven om misschien als noodoplossing een eigen koningschap na te streven in België. En, en, en nu doet hij alsof hij dat niet heeft gezegd aan zijn zoon. Zo ervaart hij dat en die ervaart dat als een, als een echte dolksteek. En hij schrijft dat aan Anna Paulovna, dus zijn, zijn echtgenote. En hij schrijft... De mededeling van de koning aan het parlement... dat hij ook de beweegredenen achter mijn proclamatie niet kent... en de gevolgen hiervan niet te overzien zijn... doet mij erg veel pijn. Ik heb me op de hoogte gesteld van al mijn drijfveren en van de positie waarin ik mij in Antwerpen bevind. Lieve vriendin, mijn stemming is somber... en ik heb bijna geen hoop meer op een goede afloop. Ja, dat is... Dat is veel persoonlijke ellende tussen die vader en die zoon, die denk ik alle twee met een story zitten die, die een boven het hoofd is gestegen en waar ze eigenlijk alle twee boter op het hoofd hebben. En nu de prijs, vooral de prijs betalen voor hun sinds, sinds bijna decennia aanslepende wanrelatie tussen die tussen die vader en die zoon en die in die dramatische omstandigheden van 1830 uh, helemaal stuk gaat. Ze verliezen mekaar, de vader en de zoon. Van België Met Johan op de Beek. Intussen in het voorlopig bewind uh, is het, uh, worden de messen gewet. Het is uh, iedereen tegen de potter. Ze zien hem als de reus. Die moet geveld worden. Hij is populair, maar hij is gevaarlijk. Hij is te radicaal. Uh, hij wil nog altijd die republiek. Uh, en ja, je kunt hem er niet uitgooien. Dat, dat zou nogal wat geven uh, met, met, met het revolutionaire volk op straat. De potter voelt dat, houdt mordicus vast aan zijn idee. En dan gaat er iets gebeuren dat, uh, dat we zonder meer tot, uh, uh, tot het politieke straatvechten uh, uh, mogen rekenen. Uh, zoals we het zelden gezien hebben in dit land. Op een bepaald moment, uh, eind oktober, de precieze datum uh, kennen we niet, maar uh, gaat er iets gebeuren. En er, er is een betoging geplant in het centrum van Brussel, uh, een optocht waarbij men de, de boom van de vrijheid gaat planten. Nu, de boom van de vrijheid is in die tijd, uh, naar voorbeeld van de Franse revolutie, dat is eigenlijk het symbool van de republiek. En Van de Weijer en Jean de Bien komen, komen door een toeval aan de weet... dat de potter dat georchestreerd heeft... en dat de potter van op het balkon van het Paleis der natie ons hedendaags parlement... dat hij daar een toespraak zal houden... en daar ten aanzien van vele duizenden mensen de Republiek gaat uitroepen. Dat is een fataal moment. En Jean de Bien beseft, hij moet handelen. Jean de Bien... Een, een kerel die, die geweldig politiek inzicht, maar die niet vies was van geweld. Hè. Jean de Bien heeft geld betaald om uh, raltjes te schoppen, heeft, uh, heeft mensen, heeft de Hollandse uh, procureur uh, geterroriseerd letterlijk uh, en, en gesteinst voor niks terug. En hij loopt letterlijk naar het, uh, naar het paleis der natie en, uh, en uh, hij, hij, hij rent naar de zaal waar hij weet dat de potter zich klaarmaakt om zijn toespraak... Te geven. En hij kan hem nog net op tijd inhalen. En, en terwijl ondertussen op straat de, de, de, ja, de, de mensen toestromen voor dat grote moment... Uh, hij, ...hij pakt hem daar werkelijk bij, zijn revers. Uh, ook omdat de potter met een fijn lachje, zoiets even zegt... ...van vandaag zal het, het volk zijn soevereiniteit uitroepen... ...zo met een, een triomfantelijke lach waarvan ik, ik heb u liggen en, en Jean de bien... Uh, die, die voelt het, het is dus waar. Dit is gewoon een koe, hè? Het, is een, het is een koe die, uh, die de potter gaat, gaat, gaat plegen. En Jean Demiens roept daar de soevereiniteit. de potter zegt hij. Die bevindt zich hier in dit gebouw en niet op straat. En hij pakt hem, hij pakt hem dus vast, bij zijn, bij, letterlijk bij zijn nek. En hij schudt hem door elkaar. Het is, het is een, een, een indrukwekkende, imposante figuur tegenover die, die, die schriele uh, intellectueel die de potter is. En hij, hij roept de potter. Toe, als, als jij dat riskeert en zegt, hè, wij gaan, dat, dat laat ik niet gebeuren. Wij gaan hier zo dadelijk, alle twee, op dat balkon staan. En als jij nog maar één woord over de Republiek durft zeggen, dan smijt ik u naar beneden de straatsteen. En zo gebeurt het. Hè. Ze gaan inderdaad, dat, dat balkon, de deuren gaan open, ze gaan alle twee op het balkon staan... En de potter is zo geïntimideerd dat hij geen woord meer over de lippen krijgt en al helemaal geen bevlogen toespraak meer over de afkondiging van de Belgische Republiek. En in een paar minuten tijd is het allemaal voorbij het balkon, wordt verlaten, de deur sluit zich opnieuw op straat. Beseft niemand de draagwijdte van het drama dat zich daarboven voor hun ogen heeft afgespeeld. Zo eenvoudig ging dat het belemmeren van een staatsgreep. Moest dat Parijs geweest zijn? Maar beste mensen, dan, dan waren er rookpluimen boven de stad te zien eh, en boven het parlement. Regimenten op straat, artilleriegevechten. Maar niet, niet met mannen als Alexandre Jean de Bien en Louis de Potter. En meteen daarna gaan Van de Weijer, Jean de Bien en de Potter samen zitten, Want Uiteindelijk delen die mannen dezelfde visie. Uh, alleen, uh, Jean de Bien wil niet zo ver gaan, uh, lang niet zo ver gaan. En natuurlijk een lange, lange discussie. De potter die zegt... Uh Well, jongens, jullie hebben mij naar hier gevraagd. Hè? Ik heb nooit gevraagd om naar hier te komen. Ik heb ook nooit gevraagd om hier te blijven. Maar ik zal geen enkele toegeving doen om hier te blijven. En Jean de Bien roept... Uh, Jij ja, uh, wilt alleen maar de Republiek uitroepen... Uh, omdat je de, de verschroeiende ambitie hebt om, om zelf president te worden. En, en misschien wel zelfs dictator. Enfin, het komt niet meer goed daar in het Paleis der natie En na, na het gesprek vraagt de potter zich af... of hij eigenlijk die twee, die twee heren niet gewoon direct had moeten laten opsluiten. Enfin, hij vraagt zich dat veel later af als het kalf verdronken is. En mijn conclusie daaruit is... Uh, je hebt daar twee giganten. Uh, drie eigenlijk, van de Weijer ook. Maar zeker de potter en Jean de Bien... Uh, het echte drama van die Belgische revolutie is waarschijnlijk geweest dat die twee uit elkaar zijn, zijn gedreven. De gecombineerde politieke power, het enthousiasme, de wervingskracht van een de potter, gekoppeld aan de, de, de meedogenloze actiebereidheid van Jean de Bien. Wel, dat was een tandem geweest die onweerstaanbaar zou geweest zijn en die zeer waarschijnlijk had geleid tot een republiek. Maar misschien ook tot een oorlog met, uh, met de mogendheden. Ja, en dan misschien een Frans-Belgische coalitie. Wie zal het zeggen? En je krijgt een hele andere wending in de geschiedenis. Uh, tja, zei de potter achteraf over Jean de Bien. Hij zag mij echter als een man van ambities die alleen wilde domineren. Ik ben er zeker van dat hij mij bestreden heeft met de beste bedoelingen. Maar hij heeft zich vergist. En die vergissing is rampzalig geworden voor hem, voor mij en, zo durf ik te beweren, uiteindelijk ook voor België. Ja, waar we tot nu toe uh, met een grote boog omheen gelopen zijn, is... Uh, uh, de belangrijkste of misschien de tweede belangrijkste stad van Vlaanderen op dat moment en dat is Antwerpen Antwerpen uh, ja, heeft natuurlijk uh, geprofiteerd van, uh, van 15 jaar uh, Koninkrijk der Nederlanden uh, er is nogal wat orangisme in de stad uh, helemaal geen stad die staat te springen om ...om zich bij het afgescheiden België te voegen en een en stad die vooral natuurlijk dat niet gaat doen... Omdat, ...omdat de Nederlandse troepen daar zeer talrijk aanwezig zijn en, en die stad in hun greep hebben. Maar naarmate de, de, de revolutie uitdijnt uh, naar, naar, naar alle streken van het land... ...gaat dat natuurlijk ook in de richting van Antwerpen gebeuren. En het is al uh, rond uh, de 23 oktober dat... Uh, de bezettende generaal Chassé in Antwerpen, de staat van beleg, moet afkondigen, want in Bergen bij de Mechelse poort, zijn ze al gekomen, de, de revolutionair, en ze hebben eigenlijk het leger ondertussen is voor een stuk gaan lopen of opgerold, en ze staan voor de poorten van Antwerpen. En het is daar in Bergen dat, dat een martelaar zal, zal ontstaan, het is niemand minder dan de broer van een van de leden van het voorlopige Felix de Merode, namelijk Frederik de Merode, die daar zal sneuvelen. Hij, zal, hij heeft onder, onder leiding van generaal Nielon het, ne het Nederlandse leger uit Lier weg kunnen, weg kunnen slaan, maar in, in 24 oktober raakt hij zwaar gewond bij Berchem, wordt dan nog weggebracht naar Mechelen en zal tien dagen later na een pijnlijke doodstrijd overlijden. En dat wordt een van de van de grote martelaren van de revolutie, naast vele anderen natuurlijk, maar waarschijnlijk de bekendste naam. zijn nog altijd straten naar hem vernoemd en zo verder. In de Antwerpse binnenstad ondertussen is, er, is het complete chaos. Vooral in de volkswijken begint de opstand te broeien. En uh, het is Willem, de kroonprins Willem, die op 25 oktober zijn paleis aan de Meer verlaat. Uh, op dat moment is het, is het duidelijk dat, dat, dat, dat de Antwerpen. Uh, zo niet verloren is... dan toch stilletjes aan het gevallen is. En dat gebeurt... Um toch op, op, op, op zeer slinkse wijze, hoor, want uh, ze hebben, de revolutionaire hebben in Antwerpen al geruime tijd uh, infiltranten. Onder meer uh, een man uit Boom, Frans van den Herwegen. Die heeft daar uh, in het uh, clandestine uh, een honderdtal medestanders bewapend. En ze slagen erin op 26 oktober om de, de Nederlandse wachtposten bij het stadhuis te, te overmeesteren. Ze richten daar rond de Grote Markt barricades op. Uh, in Borgerhout staan ondertussen de troepen van ...en van Charles Roger klaar om, om bij het, uh, het eerste teken van, uh, van, van de herwegen... ...om de stad binnen te trekken. En op uh, de ochtend van 27 oktober slagen ze daarin. Hey, om acht uur s ochtends is het een eerste groep Leuvense vrijwilligers... ...die erin slaagt om, om, om door te breken. En onmiddellijk is het, uh, is het natuurlijk uh, alle hens aan dek. En generaal Chassé voelt dat hij moet onderhandelen over, over een, een, een wapenstilstand. Er zijn al meer dan honderd doden gevallen, onder meer bij zijn soldaten. En uh, ja, het komt uiteindelijk tot, tot een soort wapenbestand. Maar het probleem is dat Van den Herrewegen wel die stad kent en Chassé kent, maar dat er ondertussen in Antwerpen honderden... Uh, ja, revolutionaire manschappen binnenstromen... Die, ...die nog Antwerpen kennen... ...nog die leider daar van de Herwegen kennen... ...en die gaan er tegenaan... ...en die beginnen daar amok te maken... ...en zelfs veel meer dan amok... ...echt een ongedisciplineerde meute... ...en er wordt opnieuw geschoten... ...en opnieuw vallen Nederlandse soldaten... ...en Chassé, die ziet dat vanuit de citadel van Antwerpen gebeuren... ...vanuit zijn verkijker. En uh, hij ziet dat de Sint-Michielsabdij uh, in vlammen opgaat. En, en ondertussen hoort hij wel dat hij van de Herrewegen overal roept: je moet stoppen met schieten. Maar niemand luistert er naar. En dan, op de klok van half vier, besluit Chassé, hij verliest zijn geduld. En hij besluit, hij neemt een besluit met, met, met verregaande gevolgen: hij geeft het bevel aan meer dan honderd kanonnen om het vuur te richten. Op de Antwerpse binnenstad. De duisternis van de nacht maakte de rode gloed van de hoge vlammen nog angstwekkender. Je hoorde de destructies sissen en brullen, de kamonnen bulderen, het hout kraken... een geluid dat zich vermengde met de angstkreten van kinderen en vrouwen... en het gekreun van de gewonden en stervenden. Dat alles vermengd tot een uitdrukking van horror die niets nog zou kunnen doen vervagen. Charles White, ooggetuige... Ik zit hier te kijken naar, naar de prenten, in, die, die, de vele prenten over dat bombardement van Antwerpen in mijn boek, Het Verlies van België. En dat is, dat is onthutsend, hè, dat je daar schepen met, met de Nederlandse vlag, kanonneerboten op de schelden voor het steen en zo verder. Je ziet de, de, onze Lieve Vrouwentoren, die knallen daar maar honderden brandbommen, maar afijn je ziet daar het arsenaal van Antwerpen in de, in de voormalige Sint-Michielsabdij gewoon in de vlammen opgaan. Hier de, de ruïnes in, in Sint-Andries, waar gewoon de halve straat aan flarden. In... We hebben het hier dus over een, een, een koninklijk leger onder verantwoordelijkheid, politieke verantwoordelijkheid van de grote koning Willem I. Die schiet dertig uur lang op de eigen bevolkingen. Ja, als dat nog geen oorlogsmisdaad is, dan weet ik het ook niet meer. En wie dat allemaal van heel dichtbij meemaakt en ziet... ...is onze vriend Hendrik Conscience, ...die later beroemd natuurlijk zal worden als, uh, als schrijver. Hij is van Franse afkomst... ...en hij heeft zich aangesloten bij de revolutionaire troepen... ...die gevochten hebben aan de Borgerhoutse poort... ...en ziet daar, ziet daar de paniek uitbreken bij de mensen. Daar trof mij een schouwspel dat ik nimmer vergeten zal ik zag er moeders met zieke wichtjes in de arm oude afgeleefde vrouwen en grijzaars kinderen in menigte allen geknield met de handen biddend opgestoken en met tranen in de ogen de wacht smeken dat men toch de poort voor hen zou openen ze boden geld en goud in overvloed en sloegen met schrik en afgrijzen de blik terug in de stad van waar het bloedrode licht van de vuurgloed hun in de ogen glinsterde Enige werden in mijn bijzijnde stad uitgelaten. Doch toen, op verzoek van onze oversten... ...de poort eindelijk wagenwijd werd geopend om onze caissons door te laten... ...sprong een blijde schreeuw uit de menigte op. En allen, mannen, vrouwen, kinderen, zieken en kreupelen... ...stroomden juichend en God om zijn genade dankend de poort uit. Hoe er onder onze wagens verpletterd werden is mij onbegrijpelijk... ...want... Om niet door de wachten teruggedreven te worden knopen er velen op handen en voeten tussen de wielen en tussen de paarden onze kessels. Hendrik Conscience. In Brussel uh, waar het voorlopig bewindt en, en, en, de, en de hele, uh, de, al de revolutionaire ondertussen... horen van dat bombardement in Antwerpen, die zijn, die zijn geschokt. Hè? En ze kruipen allemaal de, de koepel op van het Paleis der natie om, uh, om, om te zien of ze van, van daaruit iets van die catastrofe kunnen waarnemen. En Jean de Pierre is daar natuurlijk bij. En hij schrijft daarover... Het was een schandalig spektakel dat we in de verte konden zien. Lang kon ik er niet naar kijken. Ja, ik kan dat begrijpen, want Jean de Bien is niet alleen naar het bombardement van Antwerpen aan het kijken. Hij kijkt ook naar de mogelijke dood van zijn zonen. Want de twee zonen, Jean de Bien, die zijn op dat moment mee aan het vechten in Antwerpen, in die vlammenzee. Want het is echt een vlammenzee. Een van die zonen is niet ouder dan, dan, dan 16 jaar en ze zitten in de voorhoede van generaal Melin. En uh, over die voorhoede zijn al geruchten tot in Brussel doorgedrongen dat ze zijn uh, uitgeroeid door Nederlandse soldaten. Gelukkig blijkt dat achteraf niet, uh, niet waar te zijn. Ja, Jean de Bien, het mocht dan een bullebak zijn, maar het was ook een, een vader bij wie nu de tranen over de, over de wangen rollen. En, uh, en die, die, uh, die natuurlijk wraak zweert hè, hiervoor. Charles Rogier. De luikse, nog mogelijk, nog radicalere revolutionair met geweldig idee voor, uh, voor propaganda, die ziet al direct een opportuniteit. Charles Roger, die zegt uh, de dag daarna aan zijn collega's, uh, revolutionair, die zegt, maar heren, dat is eigenlijk een goede zaak. Hè? Dat uh, of, uh, zegt het niet zo letterlijk, maar het zit er wel een beetje in. Die, hij benoemt de propagandistische waarde van, van het bombardement van, uh, van Antwerpen. En hij zegt, uh, denken jullie niet dat dit uh, miserabele incident eigenlijk uitstekend onze schitterende zaak kan dienen? Dit is geen lokaal incident, beste collega's. Dit is een Belgisch incident, Europees, universeel zelfs. En dus met, met enige zin voor dramatiek gaat het voorlopig, bewind inderdaad, het bombardement in heel België tot een symbool van de Hollandse onderdrukking en de vredaardige repressie uitsmeren, in zoverre zelfs dat er in het voorlopige wind, hou u vast, stemmen opgaan om de dijken in Zuid-Holland te doorbreken aan de Maas en de Waal, om zo stukken van Zuid-Holland onder water te zetten. En het is de potter die zijn veto stelt, heren, wij zijn revolutionairen, maar ook mensen, zeker in revolutietijd. En hij toont dat hij nog altijd iets te zeggen heeft aan de regeringstafel. <tied> Het bombardement van Antwerpen is natuurlijk een, een ongelooflijk drama geweest, een, een grote vergissing van de, van de Nederlanders. En het is in die sfeer. Dat we binnenkort naar verkiezingen gaan uh, in november uh, in, uh, in België. Uh, terwijl ondertussen de conferentie van Londen uh, van start zal gaan, want, want de grootmachten beginnen zich te realiseren dat ze er iets moeten mee doen met, uh, met het hele gebeuren daar in België. Wat moeten we daar, hoe gaan we reageren en zo verder. Het drama van Antwerpen, dat kan toch niet goed aflopen. Wat zal er gebeuren volgende week meer? Een bombardement op Antwerpen, dat was alvast niet de beste beslissing van onze koning Willem de Hoe het verder gaat, dat hoort u volgende week in de laatste aflevering van Het Verlies van België. Maar u kunt natuurlijk ook het boek lezen van Johan op de Beek, verschenen bij Horizon, dat ondertussen al aan zijn derde druk toe is. Wil u ons mailen, dan kan dat op hetverlies.clara.be en ook de uitzending kunt u opnieuw beluisteren op radioplus.be of op podcast. Wat de muziek betreft van die tijd zat het kleine stukje land dat later België zou worden gekneld tussen twee cultuurgebieden, het Franse en het Duitse. Maar in beide leefde de romantiek. De emoties kwamen op de voorgrond te staan. Componisten en luisteraars wilden muziek met meer avontuur die een verbeelding prikkelde en onvoorspelbaar was. De muziek werd onstuimiger, grilliger dan de meer evenwichtige muziek uit de klassiek. En geen enkel genre was tijdens de romantiek zo populair als het sprookje. Dat vinden we in werken terug, zoals Schumann's pianobundel Papillon, waarbij hij als luisteraar van de ene ferieke stemming in de andere valt. Het werk verbeeldt een gemaskerd bal waarbij Schumann zich liet inspireren door de roman Vlegeljaren van Jean-Paul. Applaus voor Willem Kempf en zijn uitvoering van de pianobundel Papillon van Robert Schumann. Dat we de Matthäus-passie vandaag kennen en zo koesteren, hebben we vooral te danken aan Felix Mendelssohn. Hij had in 1823 een kopie van de volledige Matthäus Passie cadeau gekregen van zijn grootmoeder, Bella Salomon. Vanaf toen wou hij de Matthäus Passie van Bach in ere herstellen. Hij maakte enkele coupures in het werk en paste wat instrumenten aan, maar liet voor de rest het werk intact. Op 11 maart 1829 dirigeerde Felix Mendelssohn zelf het koor van de Berlijn Zang Academie. En weer klonk de Matthäus Passie weer voor het eerst sinds het overlijden van Bach. Hier is het erbarme dicht, daarnet nog op twee in de top 100, maar hier met sopraan Christine Schaefer en violiste Hilary Haan. Werbarmedig mijn god van Johann Sebastian Bach in een versie van Felix Mendelssohn met violist Hilary Haan en sopraan Christine Schäfer en het Münchner Kammerorchester. Ook voor Frédéric Chopin zou 1830 een belangrijk jaar worden, want dat jaar speelde hij zijn allerlaatste concert op Poolse bodem, alvorens eerst naar Wenen en tenslotte naar Parijs af te reizen, waar hij tot het eind van zijn leven zou blijven. Op het programma van dat afscheidsconcert stond zijn eerste pianoconcerto en dit is het lyrische middendeel daaruit. De romance uit het eerste pianoconcerto van Frederik Chopin met Martha Argerich als soliste. In 1829 had Frans Schubert de tijdelijke voor het eeuwige gewisseld. Veel te jong, hij was 31. Maar het jaar voor zijn dood leverde hij met zijn fantasie voor piano vierhandig zijn belangrijkste werk voor meer dan één pianist af. Een echt pièce de résistance dat uit vier delen bestaat en gerust een van de mooiste en meest originele werken voor piano vierhandig genoemd mag worden. Twee klavierleven van eigen bodem, Lucas Blondeel en Nicolas Callot spelen het tot aan het nieuws van 8. Ik wens u nog een mooie zondag verder. Tot volgende week. Ook onze andere podcasts via Clara.be. Clara podcast. Blijf verwonderd.